5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het moesten naar de Intensive Care.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 De Palestijnse beweging Hamas heeft een nieuwe leider, de voormalige premier Haniyeh van Gaza. De bekendmaking volgt op de vaststelling van een nieuw, gematigder programma dat bedoeld is om een einde te maken aan het politieke isolement van Hamas. Zo zijn er teksten verwijderd die expliciet verwijzen naar de vernietiging van Israël. Het doel van Hamas blijft voor wel de bevrijding van alle historische Palestijnse plaatsen, inclusief die in het huidige Israël. Honderden mensen zijn naar de herdenking van Pim Fortuyn in Rotterdam gekomen. Het is vandaag 15 jaar geleden dat de politicus werd vermoord. Op 6 mei 2002 schoot milieuactivist Volkert van der Graaf hem dood op het mediapark in Hilversum. De lokale afdeling van de partij van Fortuyn, Leefbaar Rotterdam, organiseert de herdenking. Om 6 uur houden ze twee minuten stilte bij het standbeeld van Pim Fortuyn in het centrum van de stad.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, entertainment for you. Billy Ray was the preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gather round, his daughter talking. Dustin Billy would take me a walk in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 CFM entertainen voor tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, u hoorde al eerder Dusty Springfield met The Son of a Preacher Man. En dit uh, is Alexander O'Neill. En uh, you were here tonight... De entertainment for you, zaterdag gast. Ja, en dat is. Uh, vandaag is dat Michael Nobe. Michael, ik zou zeggen een hele goede middag. Ja, goede middag. Goede middag. Ja, je was hier al een keertje eerder natuurlijk met je vorige single. Ja. En dat op de dinsdagavond bij uh, mijn collega Klopt. Roy. Vertel eens, je hebt een nieuwe single. Ja, en? ik heb een, uh, een nieuwe, uh. nieuwe single uit. En uh, ja, het is toch wel een hele verandering. Ik, heb, uh, ik ben begonnen in uh, 2016 met, uh, met drie uh, UpTempo nummers. En uh, ja, we dachten, laten we nu uh, ons van een andere kant zien en uh, een mooie bellet uitbrengen. Uh, jij zegt 2016, maar ik heb, uh, 2011 heb ik er ook nog eentje. Dus. Ja, dat is heel lang terug. Het uh, was, was voor een goed doel. En die ja, beschouw ik niet echt als, als een eigen nummer uh, wat ik uit heb gebracht. Maar uh, ja, neem niet weg dat die wel uit is gekomen. Oké, okay, uh, ja. Ik zou zeggen, ja, vertel eigenlijk een beetje uh, wat je ook uh, naast het zingen doet. Uh, ja, eventueel waar je vandaan komt. Oké, okay, ja, ja. Voor, voor nou, de ik, luisteraar die ze nog niet weten. Nou, sommigen horen het uh, vaak wel een beetje aan, aan de klank. Ik ben uh, oorspronkelijk uh, Amsterdammer. En ik ben na de, uh, ja, een lange tijd uh, ben ik, uh, uiteindelijk beland in Zwaagdijk, Noord-Holland. Bij, uh, bij het stadje Hoorn uh, in de buurt. Ja, nou, uh, Ja, ja. En nou ja, na de Soundmix Show in 1997. Uh, heb ik heel veel partijen gedaan. Uh, ontzettend naar mijn zin gehad. Alleen, uh, ja, nooit echt, uh, echt doorgebroken. Misschien dat ik er ook nooit echt voor ben gegaan. Ik ben uh, toen eigenlijk meer voor mijn studie gegaan. En uiteindelijk mijn eigen winkel geopend. Uh, ja. In de brillen en, en contactlenzen. Ja, ja. ja. Bril. Geen, uh, geen gehoorapparaat en dergelijke. Nee, die echt hebben we de de uh, echt en, alleen gespecialiseerd op brillen en contactlenzen. Oké, okay, en dat uh, zit ook gewoon in, in Zwaagdijk? Uh, ja, ja, in Zwaagdijk. In Zwaagdijk uh, ja, op het boerenland zeg ik wel eens. Uh, ja. Gerond. Maar het is echt zo. Het is op een, een weiland uh, ontstaan. En uh, ik, ik mag ook al heel veel uh, artiesten en, en dj's en geluidsmensen tot mijn klantenkring uh, uh, rekenen. En daar ben ik ook wel heel trots ja, dat, uh, op. Ja, dat, uh, dat hebben we eigenlijk uh, een beetje kunnen ja, zien eigenlijk via ja. Facebook. Uh, ja, en, klopt. En, en dergelijke. Uh, Jij hebt ook een eigen site, hè? Uh, ja, ook Goeien. een eigen site. Ja, ja. Uh, inderdaad, Michael Nobbe Optiek. Okay. En uh, ja, daar, daar kan je ook heel veel op uh, bekijken en uiteraard natuurlijk uh, op, op facebook.nl. Uh, ja, ja, ja. Ja. Nee, okay. En toen, uh, ja, na eigenlijk uh, dat ik toch een tijdje mijn eigen winkeltje had... en wat, wat ja, heel fijn en goed draait, heb ik gedacht in 2016... van ja, ik, ik trek de stoute de schoenen aan en uh, we gaan een singeltje uitbrengen. En dat is toen begonnen met, met Sterker dan voorheen. Uh, drie maandjes later is daar weer vrijgezel bij gekomen. Uiteindelijk in uh, november 2016 uh, een nieuwe dag... Die heeft het on onwijs goed gedaan. Die heeft een half jaar lang ook uh, in de top 10 meegedraaid. Van uh, Oranje TV, daar was ik uh, heel uh, trots op. Uh, Hele ja. fijne uh, ja, fans, zeg maar, die, uh, die heel veel hebben gestemd. Ja. En dan nu uh, het nummer Mama. Ik denk dat we er eens eentje gaan draaien. Leuk. Ja, en waar we het net over hadden. Uh, sterker dan voorheen. Super. Daar beginnen we gewoon mee. Denk je echt dat ik op jou zal blijven wachten? Nou, dat zie je mooi verkeerd. Nee, ook ik was niet alleen al die nachten. Ik heb me echt geamuseerd. Hey, Van over. Sterker dan voorheen. Michael, deze is, uh, even kijken, was, wanneer was die ook alweer uitgebracht? 2016, hè? Ja, 1 ja. maart 2016, ja. Uh, ja. En uh, geschreven door jezelf? Of? Klopt, ja, ja? ja, zelf de tekst geschreven. Tenminste, ja, de melodie kennen we inderdaad. Ja? maar ja. de tekst is helemaal volledig zelf geschreven en gepresenteerd ja. door. Sorry? De, de CD is uh, gepresenteerd door? Nee, ik, ik heb die gewoon uitgebracht. Ik heb je daar hebt, oh, je hebt hem niet, zelf uh... op eigen, eigen initiatief, ja. van, eigen kracht uitgebracht. Klopt. Oh, Oké. Okay. Ja. En en dat geldt ook voor de, de de de singles die daarna zijn gekomen. Ja, ja. Ik, ik heb voor de rest geen platenmaatschappij of, of iets oh, okay. dergelijks. En oh. um, ja, ik heb ook eigenlijk nooit een, uh, een CD-presentatie of iets dergelijks. Nee, Ja, daar hadden we het net al even over? Uh, ja. Dus er dus, dus zit wat aan te komen eigenlijk. He? Ja, zeker. Ja, ik wil. Uh, uh, ja, het nummer Mama willen we dus dan natuurlijk wel. Uh, ja, in een, een soort CD-presentatie brengen. Uh, dat is 14 mei, hoe kan het ook anders op Moederdag? Ja, en dat doe ik in mijn eigen winkel uh, in Zwaagdijk. Ik, uh, ik probeer het ook klein te houden, ook gezien uh, de liedjes. Dus ik ga daar hele mooie liedjes, een soort mini-concert brengen, met ja. uiteraard ook het nummer Mama. Ja. En dan uh, ja, heel intieme, intieme zetting en, uh, met een hapje en een drankje. Oké. Okay. Even kijken, de tweede simon die je uit hebt gebracht, dat was weer vrij gezond? Klopt, ja. ja. Wat, wat kun je daarover kwijt? Nou ja, ook, ook Weer Vrijgezel heb, heb ik zelf ook geschreven. En uh, dat, dat, ja, dat is eigenlijk ook een nummer uh, van, van de drie. Want daarna komt natuurlijk nieuwe dag. Maar um, die drie heb ik ook afgesproken met, met Bram Koning. Om, uh, om met hem dan uh, ja, als een soort producer aan te stellen. Uh, omdat ik totaal de weg niet uh, wist in, uh, ja, in het wereldje. Dus ja. we hebben voor drie nummers afgesproken. En uh, Weer Vrijgezel uh, was daar de, het tweede nummer van. Oké. Okay. Ik denk dat we die. Uh... Even er doorheen gaan gooien. Gezellig, lekker nummer. Ja, ja oké. Okay. Alles wat je zei ben ik alweer vergeten schat. Maar voor mijn gevoel heb ik het nu al echt gehad. Je wilt nog praten, maar wat heeft dat nog voor zin? Een nieuwe leugen gaat er bij mij niet meer in. Natuurlijk zal ik jou ook wel missen schat We hebben ook een hele mooie tijd gehad Maar wat ik nu ga zeggen had je nooit verwacht Ik weet het zeker, ik slaap niet meer bij je vannacht Oh oh oh oh, ben je weer vrijgezellig? Het hoort. Ik was vergeten hoe het was. En natuurlijk heb ik er wel over nagedacht. Maar ik weet het zeker. Ik slaap niet meer bij je vannacht. Oh oh.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 Ja, ik ben het niet. <laughs> ik ook niet. Ja, een, ja, geweldige plaat. Ook weer een, eigenlijk een beetje een, een bekende melodie natuurlijk. Ja, ja, ja. en dat, dit is eigenlijk ontstaan zo'n twintig jaar geleden. Dat ik uh, ja, de cd-bakken langsliep. En uh, ja, ik ging al die singeltjes luisteren. En als er dan geen achtergrondkoor op stond, dan uh, ging ik daar een eigen nummer op schrijven. En ja, nu twintig jaar later dacht ik van, laat ik ze eens uitbrengen. Ja, heb je ook uh, gewoon uh, live beentjes uh, erbij? Of... Uh... Um, of, of nee, is het, het, het, nou, het is wel allemaal uh... wel live ingespeeld. Ah, okay. het, het komt niet okay. uit, uit de, de trucendoos. Dus uh, nee, j, uh, Jeroen Jeroen Dirksen heeft het allemaal uh, uh, ingespeeld en dergelijke. Dus uh, ja, dat hoor je op zich eigenlijk ook wel in de productie. Uh. Ja, nou ja, het is zeker heel vaak is er natuurlijk een beetje uh, geschuimel. Ja, ja <lacht> laten we ja. het zo noemen. Ja, ja. En uh, uh, ja. Uh, Hoor je wat geluidjes ertussendoor, dan denk je van, hé, dat komt ergens alles vandaan. <laughs> nou, nee, maar zoals zo, zo in Weer Vrij gezellig ook, die, die saxofoon, dat is uh, ja, ook, ook weer ingespeeld dan door Pierre Romenburg. Ja. Uh, gitaar door Marcel Visser. Dus dat zijn toch wel uh, ja, namen in, uh, in ja, dat circuit, in de de circuit ja. ja. Hey, um, nieuwe dag. Was dat, een, dat is de derde, toch? Ja, ja, ja. en dat is dan een, een nummer. Ja, ik had deze twee eigen teksten liggen... en Bram zei, ja, je bent gek als je daar niks mee doet. Dus, dus hebben we dat uitgebracht. En Bram zei, ja, uh, het lijkt me wel heel leuk... als jouw derde nummer dan wel een nummer is... wat ik, wat ik heb geschreven. Wat heide, ja. ja, en dat uh, zo geschieden Ik zeg nou, ik wil wel dat het een beetje in, in verlengde ligt... Dus ja, eh, eerst een verbroken relatie, je bent sterker dan voorheen. Daarna ben je toch wel blij dat je weer vrijgezel bent. En daarna begint de nieuwe dag dat je weer eh, ja, op zoek eh, kan gaan natuurlijk. Dus het, het lag ook mooi in het verlengde. Ja, een beetje ja, de zomer komt eraan. Hè. Dus... Ja, ja, ook een beetje zomerse ja, heel, foto. Heel, heel vaak en, gaat, dat, eh, gaat dat ook gebeuren in de zomer. Niet? Ja, ja. Dat soort dingetjes. Nou, maar ook, ook weer ja, qua uh, muzikaal gezien toch wel een beetje in het verlengde weer van de, van de vorige twee. Uh, een beetje poppy, zeg maar. Ja, ja. Nou ja, ja, het is, ja, is een beetje uptempo, een beetje, ja. eh, een beetje feest. Ja, het gitaartje er weer in. Ja, en, ja. Uh, ja, en ik, ik heb ook bewust gekozen om geen uh, harmonica of, of uh, een, een gypsy-gitaartje te nemen, want nee, er zijn nee. al uh, genoeg nummers uh, van. Dat is inderdaad, uh, ja, wordt de eentonig, laat ja, ik zo zeggen. Ja. Dus ik wilde wel een, een andere richting ingaan eigenlijk. Ja. Nou ja, gelijk heb je het. Ja. Ik bedoel, uh, ja, je moet het ook een beetje eigen maken natuurlijk. Absoluut. Ik bedoel, anders wordt het allemaal te eentonig en ja. Uh, ja, dan gaat er niemand meer naar luisteren. Nee, ik wilde echt een beetje mijn eigen sound uh, creëren daarmee. We gaan hem draaien. Leuk. Een nieuwe dag, Michael Noben. Dan zie je het echt alles tegen, loopt het anders dan je had gepland? Je zit maar thuis en kijkt tv, het, het lijkt of niemand jou We zaten gewoon even uh, lekker te gletsen. Heerlijk. Te letten. <laughs> gezellig, gezellig. <laughs> maar het was in ieder geval een nieuwe dag. Ja. Ja, en wat een dag vandaag. Het zonnetje schijnt heerlijk. Dus, ja, en dan, eh, dan rij je richting Zandvoort. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Ja, eh, ja dat sowieso. Strand, eh, strandweer, Paviljoentjes. Eh, ja, alles komt weer naar buiten. Heerlijk. Ja, ik hou ervan. Ja, ik zeg het eh, onderweg hier naartoe. Eh, ja, ik redde het nog maar net. Al die stoplichten en ja. al die fietsers en eh, noem het maar op. Het zat niet mee. Het zat niet mee. <laughs> Hey Michael, uh, wat, uh, wat uh, kunnen wij eigenlijk uh, nog een beetje verwachten uh, tussen nu en uh, ja, een aantal jaar? Ja, nou ja, we zijn uh, druk bezig nog steeds. Um, uh, de, de, de aanhang, laat ik het zo maar even noemen, die, uh, ja, die groeit echt gestaag. Ik merk het ook gewoon uh, uh, op Facebook en alle vrienden verzoeken waar ik natuurlijk uh, onwijs blij mee ben. Um, er komen mooie dingen aan We zijn in gesprek met, met Brownie Dutch uh, Het is de vraag of, uh, ja, of het doorgaat Maar het is ja, het, het spannend Ik, ben, ik ja. vind het heel erg spannend uh, Om dan weer een nieuwe weg in te slaan En um, ja, ik, ik hoop dat ik uh, ja, Voorlopig nog even kan genieten Van het succes wat, van, uh, van Mama um, Het is een nummer Wat ik, wat ik ook twintig jaar geleden heb geschreven En dat wilde ik eigenlijk ooit op een album plaatsen Waar het niet dat uh, ja, Mijn vriendin zei van ja, dit moet je gewoon uitbrengen uh, haar moeder is uh, overleden toen ze acht jaar oud was. Okay. Dus dat is vrij heftig. Ja. En zij zegt: Ja, dit moet je gewoon met, met meerdere mensen gaan delen. Um, ja, en daarom hebben we de keuze gemaakt om er toch een single van te maken. Um, en we hebben een prachtig mooie videoclip erbij ge gedaan. En dat, uh, die is ook op YouTube natuurlijk te bekijken. Ja, ja. En um, daar zitten veertien dames ook in die ja, mee hebben geholpen in de clip. Uh, alle veertien hebben ze helaas al hun moeder verloren. En okay. um, ja, uh, ik ben, in één dag ben is ik. Dat uh, of, uh, is dat bewust of? Ja, in ieder geval. Nou, ook wel bewust, omdat ik toch iets puurs in, in, in het hele nummer en clip wilde hebben. Ik, ik heb zelf mijn moeder nog, dus misschien ook uit, uit schuldgevoel, dat klinkt misschien heel gek, uh, dat ik dan toch zo'n nummer uitbreng. Um, en ik wilde dan zeker de clip uh, iets puurs hebben. Oh, okay. nou, en deze dames, die, die ja, hebben alle veertien hun moeder uh, helaas al verloren... Die hebben toch uh, toegezegd, ik, ik doe mee in je clip. En we zijn in één dag van, uh, van Almere naar Alkmaar naar Enkhuizen gereden. We zijn s ochtends negen uur begonnen en half elf s'avonds klaar. En we hebben de dames neergezet in hun eigen omgeving, hun eigen huis. En op dat moment uh, ja, drukte ze op play. En het was ook uh, voor het eerst dat ze mijn nummer uh, te horen kregen. En uh, we hebben de camera op ze gezet... En ja, gekeken. Wat gebeurt er? Wat doet het? Ja. ja. Het is in ieder geval een succes geworden. Ja, nou, de, de, de clip is, is waanzinnig ja. mooi geworden. Het is heel sereen, heel, heel mooi, heel echt met, met waardigheid uh, gedaan. Uh, de dames die meebegaan, die zijn ook uh, heel blij met het eindresultaat. En ik merk het ook aan de, aan de privéberichten die ik krijg op Facebook. Uh, van zoveel mensen die, die hun, hun verdriet uiten. Maar, maar ook zeker hun dank voor dit nummer. Ja, de views... Uh... Ik ja, dat is, ik heb hem uh, vijf dagen geleden op YouTube gezet en hij schiet de 6000 uh, al voorbij. Oké. Okay, dus, dat is uh, onwijs, ja. ja. Ik zou zeggen, nou, zeker de moeite waard om, uh, om eventjes naar YouTube te gaan en, uh, en eventjes de clip te bekijken. Ja. Wij gaan hem in ieder geval eventjes draaien en dan mag je kiezen de normale versie of de akoestische. Nou, misschien is, kijk, de normale versie die, uh, de, ik denk, ja, die, gaat, die gaat op, op, op uh, YouTube staat hij En uh, op Facebook gaat hij heel hard meer dan 100 keer gedeeld. Um, dus misschien is het wel leuk uh, om de, ja, de, de mensen toch deze akoestische te laten horen. Dan gaan we die eerst uh, laten horen. Mooi. En dan uh, doen we straks aan het einde, doen we gewoon even uh, de normale versie. Super, op. super. Okay. Komt ie? Mama? Even voor je het weet, is het voorbij.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 Aan Hé. Hey. Ja. Ja, je zwaait er helemaal van weg in principe, Michael. Ja. Ja, het is, ja ik vind het mooi. Ja. Hey. ja. Hij staat gewoon door. Ja, hij staat gewoon door. Ja, en, uh, ja ik, ik zeg dat hij moet stoppen, maar hij ja, had er geen bij. zin in. Nee. Ja, hey, maar uh, ja. Eigenlijk is het ook wel een, een, een nummer, wat, wat dus Voor Moederdag, uh, ja, wat, wat er aan zit te komen. Ja, ja, het is ook heel mooi. Het is, uh, uh, ja, mama, we hebben allemaal een mama, of ze er nou uh, uh, wel of niet meer onder ons is. Maar ik denk dat het gewoon uh, ja, een heel mooie ode is aan alle mama's. Ja, nou, daar zeg ik dus uh, Voor Moederdag, ja, eigenlijk een, een, een perfecte single. Ja, ja, absoluut. Dat is sowieso. Ik heb ook, uh, is dat bewust eigenlijk. Uh, uh, nou, het uitbrengen daarvan wel natuurlijk. Ja. Dat we daar wel rekening mee hebben gehouden. Um, en ja, bijvoorbeeld, er was een gedachte van moeten we dat een paar weken voor de kerst doen. Maar dat vond ik te beladen. Mm, en ja, ja. ja, moederdag is daar gewoon nog wel... Uh, ja. ja, dat is een beetje een feestelijke, feestelijke stemming inderdaad. Ja, ja. en uh, misschien een leuk gegeven ook. De, de, de voorkant van de hoes, uh, die is door mijn eigen dochters uh, gemaakt. Getekend okay. en geschreven door uh, Mila en Tisha. Ze zijn zeven uh, en tien jaar oud. Okay. Dus dat, uh, ja, dat, dat maakt mij uh, natuurlijk extra trots uh, ja. daarop. Ja. Hey, uh, ja. Helemaal goed. Ja, ik, ik heb hem eigenlijk wel uh, klaarstaan. Ja. <laughs> ja, hele, hele, ja, dat was helemaal in het begin. Het is, ik noem het zelf altijd een beetje een pling ploing uh, band. Hij is toen uh, geschreven en gemaakt ook door uh, uh, Pascal de Vormer. En uh, ja, dat was nog duidelijk dat, dat ik uh, zelf totaal geen stem in het uh, kapitel had... Uh, het, het is niet, niet, eigenlijk niet mijn nummer Zo voelt het ook niet En uh, ik vond het leuk om eraan mee te werken Het was een stukje lering uh, Maar uh, ja ik, ik hou toch wel meer van, van de echte muziek Dus inderdaad weer de, de echte instrumenten Die, uh, die erin meespelen Oké, okay. ja Nou ja, uh, we, we gaan hem gewoon eventjes beluisteren Leuk, leuk ja. Ja. Ja, Het is uh, 2011 in ieder geval Helemaal goed en Michael Noben Ja yeah. Goed. helemaal goed was hij ja ja Michael ja. uit, uh, uit 2011 ja dus is, uh, even terug maar uh, ja helemaal goed ja nou, ik ik zeg het uh, iets iets zo en uh, dat gaat helemaal goed komen op ja, zo, ja toch op wel zo. Nou ja, ja, ja, wie, uh, wie weet uh, wordt hij straks nog aangevraagd ja, Hé, <laughs> hey um, ja jouw site uh, je bent op Facebook te vinden je bent ja. uh, je, hebt je eigen site voor je, voor je winkel natuurlijk? Ja, ja. ja ik heb een, ja, de, de, de winkel uh, Michael Ik heb uh, natuurlijk mijn uh, zangerwebsite, uh, dus uh, michaelnobbe.nl. Uh, maar ja, op, op Facebook doe ik toch eigenlijk wel het meeste. En um, wat ik eigenlijk zou willen doen ook, als mensen dus naar mijn Facebook uh, pagina gaan, dus uh, Zanger Michael Nobbe... Uh, en, en ze delen eventjes mijn nummer, Mama. En ze zetten daar meteen even bij groetjes uh, van luisteraar uh, ZFM. Ja, ja. Want dat vind ik dan wel leuk dat ik weet uh, dat het ook deze luisteraars uh, zijn. Um, uh, dan ga ik in ieder geval uh, twee CD'tjes van Mama even verloten. En die stuur ik ze dan ook, uh, ook echt op. Want dat okay. uh, vind ik wel mooi. Nee, dat is prima. Dat, uh, dat gaan we doen. En uh, ja. Ik vroeg er net ook al uh, aan je van, uh, uh, welke muziek hou je zelf van? Nou ja, wat ik al zei, ik, ik vind Yves, vind ik, onwijs op de goede weg. Uh, lekkere nummers. Uh, ook een, gewoon echt een eigen richting gekozen. En natuurlijk Dreetje Hazes, die, die gaat echt als een speer. En, uh, ja, zijn muziek vind ik ook erg goed. Ja. En, Echt, uh, echt in de voetsporen van zwaar. Ja, ja, ja. Tenminste, die kant gaat het op. Ja. Wel met een eigen draai erin. Ja, ja. Het is dus even weer, ja, na deze tijd. Maar ja, dat is niet meer dan logisch natuurlijk. ja, ja. ja. Ik, uh, ik, ik weet niet uh, eigenlijk meer... Uh, uh, ja, ik heb geen muziek meer van je natuurlijk. Dus ik denk dat we maar gewoon eventjes uh, een dreetje Hazes gaan draaien. met. Uh, ja, heerlijk. Steeds uh, weer. Zijn laatste nieuwe single. Ja, oh, dat is de laatste. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, tenminste, of jij moet meer weten als ik, maar... Nee, dat is nee, de laatste. Nee, nee, jongen. Ik, vind, ik vind bijvoorbeeld, ik haal alles uit het leven. Of leven of, uh, of de waarheid. Dat, dat vond ik wel nummers die bij mij echt wel bleven hangen. Ik heb, met dit nummer heb ik iets minder. Maar uh, ja, die moet wel weer even geplugd worden. Ja, nou, dat doen we ook. In, ja. Ja, dadelijk gaan we zeker de anderen nog eventjes draaien. Super, leuk. Reet hazes en steeds weer. Die lopen door de straten. Word ik weer gevangen door jouw muziek? Ik zie al jouw kleuren, ik ruik al jouw geuren, je raakt mijn ziel. Jij bent altijd bij me, maakt me altijd blij, je zit in mijn bloed. Op de wereld niets te vergelijken, het voelt zo goed Ik ben weer bij jou, bij alles waar ik van hou Zal altijd zo zijn, ik neem je mee Dan. Ritje Hazes en steeds weer zijn laatste nieuwe single. En natuurlijk nog steeds de gast hier in de studio bij CVM, Michael Nobbe. Ja. Ja. En ja, we hadden het net ook eventjes over ja, deze Zandvoortse zanger. Ik heb hem hier al voor me staan natuurlijk. Kijk, ja. onze Yves Berensen. Ja, ja. Yves Berensen inderdaad. Ja. Ja. Nou, ik moet ook zeggen, een hele fijne collega. Echt uh, een leuke gozer. Uh, spontaan, uh, nooit te beroerd om even, even een hand te komen schudden. Echt, echt een uh, hele fijne collega. Ja, jullie hebben ook uh, samen optreden gedaan? Uh, ja, we, we staan wel eens meer samen meerderen. inderdaad. Ja, ja, ja. Dus ja, dat, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja. ja. En uh, nog meer artiesten? Nou, met Dreedje Hazes uh, ja. sta ik wel geregeld. Um, uh, Wognum en we zijn samen. Vaak zijn dat dan wel de grotere dingen. Ja. Uh, wat voor mij uh, natuurlijk helemaal top is dat ik daar mag staan en kan staan. Maar uh, ja, leuk om met dat soort jongens uh, op te kunnen en mogen treden, absoluut. Ja, en de grote verstijnen in Purmerend en dergelijke, uh, uh, ga je daar nog wat mee doen? Of? Uh, zou ik graag wat mee willen doen. Ik heb nu wat mensen die daar wat meer uh, uh, ja, in, de, in de pap hebben te brokkelen. Maar uh, vaak zie je, zeker ook Amsterdam en uh, Purmerend, dat zijn vaak uh, groepen, bepaalde groepjes... Het ja, ja, ja. zijn altijd dezelfde artiesten... en je komt er zo moeilijk in eh, mm, tussen. Ja, maar ja, toch... Uh, ja. Ik hou me aanbevolen. Er is, is, is er wel plek altijd natuurlijk. Hè. De, de, er is altijd wel iemand die uitvalt. Of, ja, ja. ja. Het zijn inderdaad alle artiesten. Ja. Je, je kan het een beetje vergelijken... het groepje met, met, met Frans Duits, Django Wagner. De, ja, ja. ja, dat soort... Uh, nou, ik ik, ik hou uh, me aanbevolen. Een heleboel... Uh, ja, Alberto Nicolai zit ja. er ook tussen. Een hele groep, ja. Ik denk dat Yves... Zin in jou, uh, even gaan draaien. Heerlijk. Ja, dat ken nog net allemaal, uh, net voor uh, de klokken van 6 uur. Kijk, gaan we doen. Ja. Ja. Ik zag je staan, je keek me lachend aan. Deze avond. Ja we maar... zo zin in jou, Yves Behrendsen, deze Zandvoortse zongen. Heerlijk nummer. Ja, ja. Je, je wordt er helemaal vrolijk van. Ja, heerlijk. Ik vind het een heerlijk nummer. ook uh, die opvolger van hem, uh, super, uh, super nummer. Ja. En uh, ja, we hadden het net natuurlijk ook al eventjes over uh, Wesley Bronkhorst. Ja, ja Wesley uh, Bronkhorst inderdaad. Ja, hele leuke, fijne, gezellige liedjes. Maar ja, het is ook uh, de man van de mooie ballades. Ja, ja, inderdaad. Hij heeft uh, ja, aardig wat, uh, wat ballads op zijn naam staan. Nederlandse ballads en uh, ja... Z sowieso altijd uh, de moeite waard om, uh, om te luisteren. Ja. Ja, en ja, ik heb ze natuurlijk allemaal, dus... Ja. <laughs> maar ik heb, uh, ja, zijn laatste genomen, en uh, steeds als jij me aankijkt, ik weet niet Uper. of je, of je, omdat je hem ken. Ja, ik ken hem, ja, ik vind het een prachtig uh, nummer. Ja, nou, ook wel, wel een cover zin. ook, maar ja. uh, heel goed gedaan. Ja. Nou, nou ja, cover, de, de, de, de muziek, ja. De, ja, ja. ja. Ja, De melodie is inderdaad van Sassi en Serge uit de, uit de oude doos. Als je zag, je zegt ik hou van jou. En hij heeft er uh, ja, iets anders van gemaakt. Steeds als jij me aankijkt. Mooi. We gaan hem aan draaien. Wij lopen hand in hand over het strand. We laten stappen na daar in het zand.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 Michael? Ja, ik hou hiervan. Ja, de Amsterdamse snik, dat zit er gewoon in. Ja, het is echt mooi gezongen, ook met gevoel gezongen en een prachtige bellet. ja we gaan eigenlijk een zachtjes een. Ja, geen eind aan breien. Dat klinkt ook weer zo. Dat klinkt ook weer een beetje abrupt. Nou, maar nee. ik, ja, ik, ik vond het weer fantastisch dat ik hier natuurlijk aanwezig uh, mocht zijn. Ja, en uh, natuurlijk ben je altijd welkom. Uh, ook voor een bak koffie natuurlijk. Ja, uh, ja lekker. Als, als ja. je hier in de buurt bent. Uh, eh, ik zou zeggen, stap lekker binnen. Ja. En uh, ja, we houden je zo, sowieso in de gaten. En uh, ja, hopen natuurlijk dat het uh, allemaal uh, ja, voor de wind gaat. Ja, ja ik zo, hoop uh, ook. zowel en, met de winkel als, uh, als in de muziek natuurlijk. Ja. Ja, ja, dat, uh, ja het, moet, uh, het gaat allemaal wel goed. Maar het moet ook goed blijven gaan. En ja. Uh, ja, dat uh, heb je voor een heel groot gedeelte zelf in de hand. Maar ook uh, ja, de mensen om je heen moeten, uh, moeten ja. je gunnen. En, uh, Inderdaad, de gunfactors. Ja. Ja. Ja, ja. Hé, hey, Michael, ik zou zeggen in ieder geval uh, ja, bedankt voor jouw komst hier naar de studio. Graag gedaan. En uh, ja, graag uh, tot de volgende keer. Zeker weten. Hé, hey, we houden contact. Top. En we gaan in ieder geval nog uh, ja, het nummer draaien, mama. Mooi. Tot het nieuws van zes uur.